Mag ik even storen? Ik ben bang dat er iets gebeurd is. Kamer veertien geeft maar geen antwoord. Het is de kamer van meneer Rups. Ik breng hem elke morgen zijn sla, Maar dit keer kreeg ik geen antwoord. Ik dacht, die slaapt nog. Ik kom over een uur wel terug. Afhang, ik kom terug, ik klop, ik roep, weer geen antwoord. Ik ben bang dat hij, Hij was de laatste tijd zo stil. Alle dieren renden de kamer uit, na kamer veertien, Erik ook. Maar alleen de slak kende de weg in het slakkenhuis... dus de andere dieren moesten bij elke bocht op hem wachten. Zo. We zijn er. Nu is het het beste... Als we allemaal tegelijk rupsen roepen. Ik tel tot drie. Opgelet. Eén. Nou. Doe dan. Komt er nog wat van? Uh, ja, ja. Ik, ik ben opeens uh, de tel kwijt. Daar zou je toch dol van worden. Opgelet. Eén, twee, drie. Eh, eh, niks. Wat zou er toch zijn? Hij was de laatste tijd erg stil. Het leek of hij verdriet had. Eh, misschien is hij verliefd. We moeten de deur intrappen. Ah, oh, het gaat niet. Ja, het zijn goede deuren. Als u uw oog nou eens door het sleutelgat steekt, dan kunt u zien wat er binnen aan de hand is. De slak kroop een eindje terug. En bracht heel voorzichtig zijn oog door het sleutelgat naar binnen. Alle dieren hielden hun adem in. Het oog bleef wel een volle minuut in de kamer. Er is een misdaad gebeurd. Meneer Rup zit helemaal vastgebonden in een hoek van de kamer. Dat is een pop. Een wat? Een pop. Als een rups een vlinder wil worden, spint hij zich in en wordt een pop. En na een tijdje komt daar een vlinder uit. Dat snap ik niet. Ik ook niet helemaal, maar toch is het zo. Het staat in Solms Klein Insectenboek. Maar waarom moet die gekheid in mijn hotel gebeuren? Kan hij daar geen andere plek voor uitkiezen? Nee, opeens moet het gebeuren en dan is het niet meer tegen te houden. Ja, en die verpopping, die duurt wel twee tot zes weken. Twee tot zes weken? En al die tijd blijft mijn beste kamer bezet? Die pop mag niet gestoord worden, dus u moet er vanaf blijven. dat zegt Solms. Ik heb met die hele Solms van jou niks te maken, ik moet mijn geld hebben. Nou, dat is nog moeilijk. Ja, want wie moet er dan betalen? Kijk, die rups, die heeft hier gelogeerd, maar die is er straks niet meer. En de vlinder, die is er dan wel, ja, maar die heeft hier niet gelogeerd. Huh? Mijn kop loopt om, ik snap er niks meer van. Door alles wat er was gebeurd, waren de dieren heel nieuwsgierig geworden wat er over hen in Solms klein insectenboek stond. Erik vertelde wat hij wist, en als hij het niet wist, dan zei hij dat ze hun instinct moesten volgen. Ja, wat dat was, wist hij niet precies, maar in Solm stond dat elk dier het had, en dat ze daardoor precies wisten wat ze moesten doen. Zo bracht hij een paar dagen door in het hotel. Er gingen zo nu en dan wat dieren weg, maar er kwamen ook steeds weer nieuwe. Erik vond het vreemd dat ze allemaal zoveel poten hadden. Volgens hem kon je daar makkelijk de helft van afknippen. De dieren vonden het maar vreemd dat Erik er maar twee had, of hij nooit eens omviel. Nee hoor, ik kan zelfs op één been staan. Kijk maar! Zoiets kunsters hadden de dieren nog nooit gezien. Ze vonden het ook heel bijzonder als Erik in bad ging en zijn pyjama uitdeed. Dat je zomaar je vel af kon stropen, dat vonden ze al een wonder maar dat er dan nog een tweede vel onder zat. Vooral de slak vond het maar vreemd. Waarom loopt u niet gewoon in uw tweede vel? Het is veel mooier, en het past ook veel beter. Het eerste slobbert maar zo'n beetje, het tweede zit als gegoten. Ja, dat hoort niet. Wat hoort niet? Rondlopen in je blootje, dat is niet netjes. Dus ik ben niet netjes? Bij mensen in ieder geval niet. Stel je voor dat iedereen bloot op school zou komen. Dus alle mensen hebben een dubbelvel, Ach, soms wel drie dubbel of vier dubbel. Dat hangt er vanaf hoe koud het buiten is. En dat hangt weer af van waar ze wonen. Waar ze wonen? Waar wonen ze dan? Buiten de lijst. Welke lijst? Nou, de, de lijst. Ik, de, dat Ja... Nou ja, ik, ik, ik leg het nog wel een keer uit. Erik durfde niet te zeggen, dat de dieren alleen maar op een schilderij voorkwamen, en dat de echte wereld buiten het schilderij lag, nou, ook omdat hij het zelf niet helemaal begreep. Hij zou er wel eens met iemand over willen praten. Maar met wie? De meeste insecten vonden het alleen leuk om over zichzelf te praten, en Erik luisterde beleefd. Maar aan niemand durfde hij zijn eigen verhaal te vertellen.